Een tweede asielzoeker uit Rotterdam die voedsel en drinken weigert... is vandaag opgenomen in het Justitieel Medisch Centrum in Den Haag. Gisteren werd de eerste honger- en dorststaker daarop genomen. Een woordvoerster van Justitie meldt dat de twee extra zorg nodig hebben... en dat ze bij bewustzijn zijn. De honger- en dorstakers verzetten zich tegen hun opsluiting. Ze willen in de detentiecentra behandeld worden als asielzoekers... en niet als criminelen.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 Dit was het NOS-journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. Op de Veluwe is de A1 dicht. De weg Apeldoorn naar Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd. De afsluiting is tussen de afrit Hoenderloo en Kootwijk. Je kunt ze omrijden. Pak dan vanaf knooppunt Beekbergen de A50. En rij vervolgens via de A12 en de A30. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180...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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, de check van Gelder. Goedenavond, ik had hem nog niet gehoord. Wat een heerlijke aangepaste nieuwe tune met de Polokest. Een dag na de smalke nederlaag tegen FC Twente werd een begin gemaakt met het nieuwe PSV. Dat moet weer een vriendelijk imago krijgen en spelers uit de eigen opleiding. De prijzen die komen dan later wel, maar dat is toch wel weer een beetje tegen het serebeen van de supporters. Wij verwachten gewoon prijzen met PSV en we hebben al, al vijf jaar niks gehad. Dat kan ook al zeggen, ja, dan kan ik nog wel een zes jaar bij. Maar dan zitten wij als supporters eigenlijk niet op te wachten. De halve supporters komen ook de hoofdrolspelers bij PSV aan het woord. Oud-PSV'er Boudewijn Zende heeft minder zorgen. Hij kan woensdag zijn eerste prijs winnen als assistent-trainer. In de finale van de Europa League neemt, Chelsea, neemt zijn Chelsea het op tegen Benfica. De Engelse club kan een meevalletje zeer goed gebruiken. Dan uh, verlies je in de halve finale van de Capital One Cup. Dan verlies je in de halve finale van Manchester City in de FA Cup. Dus je komt overal heel dichtbij, maar dan heb je net die prijs niet. We besteden ook aandacht aan het voetbal in Italië, waar supporters zich opnieuw schuldig maken aan racistisch gedrag. In Lisse spraken we met Daphne Schippers over het outdoorseizoen en het begon niet helemaal zoals gewenst. Er is redelijk wat wind mee op het eerste stuk. En uh, toen had ik heel veel snelheid en ik zit altijd al dicht op de eerste horde. En nu kreeg ik door die wind mee nog extra snelheid, waardoor ik bij mijn opspuipbeen onder de horde waarschijnlijk kwam. En daardoor viel ik. Dus met wind mee krijg ik ook extra snelheid, moet het onthouden. Verder blikken we vooruit op de eerste bergetap in de Ronde van Italië... en bellen we met hockeyster Naomi van As... die afgelopen weekend een zware knieblessure opliep. Dit alles tot 11 uur in NOS, langs de lijn. Ja, het nieuws lag al even op straat, maar sinds vandaag is het dan ook officieel. Filip Cocu is de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract voor vier jaar... en werd aan de pers gepresenteerd als onderdeel van een groot plan... dat PSV terug aan de top moet krijgen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Daar komt hij binnen voor de persconferentie. Het gezicht op verzekerd, geflankeerd door algemeen directeur Tini Sanders en Marcel Brans. Voor hem op tafel, water. Want de boodschap zou wel eens ontnuchterend kunnen zijn. na een mislukt seizoen onder Dick Advocaat. Die desondanks hartelijk bedankt wordt voor bewezen diensten. PNV dankt ook na dit seizoen Dick Advocaat. Uh, ook ik wil graag beginnen met uh, Dick Advocaat te bedanken. voor uh, het afgelopen seizoen. Ja, voor mij uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Ik wil ook mee beginnen om, om Dick Advocaat te bedanken, hoofdcoach Philip Kokken. Maar nu, een nieuw tijdperk. Het tijdperk Philip Cocu, die langzaam gebracht is. Even was hij interim, nadat Fred Rutte vertrok. Daarna ging hij weer terug naar de A-junioren. En nu is hij klaar voor de grote klus. Ik ben iemand die, ja, die graag bewust stapje voor stapje de weg uh, bewandelt. Uh, uh, niet te snel ergens instapt als je denkt dat je er nog niet aan toe bent. En, uh, ik ben nooit te oud om te leren. Samen met Ernest Faber en Chris van der Weerden... En Ronald Spelbos gaat hij aan de slag. Ronald Spelbos, de ervaren man. Officieel wordt hij analist, maar eigenlijk is hij gewoon lid van de technische staf. Een staf die moet gaan verjongen. Ik zeg dat ik een nieuw PSV ga bouwen. En met de kernpunten dat ik spelers wil gaan ontwikkelen. En we laten zien dat we binnen PSV ook jonge talenten kunnen laten aansluiten. En doorgroeien tot vaste waarden. En als die lijn uiteindelijk ingezet is en doorgevoerd is. Dan ben ik ervan overtuigd dat er successen Gaan volgen. En daar raakt Filip Cocu de essentie. De jeugd, die moet centraal komen te staan. Directeur Tini Sanders. Extra aandacht en investeringen in eigen jeugdopleiding. Onder andere meer individuele training en begeleiding. Betrokkenheid van met name ook oudspelers, spelers En een herkenbare speelstijl in alle geledingen zijn belangrijke voorbeelden van de prioriteiten. En dus worden club-iconen bij de jeugdopleiding betrokken. Namen als Van Nistelrooy en Ooyer worden genoemd. Maar één in het bijzonder, de man die gisteren zijn afscheid bekend maakte als speler, Mark van Bommel. Toen we vorig jaar met Mark spraken, en hebben we eigenlijk over drie dingen gesproken. Eens een voetbalcontract, twee een contract als trainer als hij stopt met voetballen. Nou, dat, zal hij, uh, dat zal nu in werking gaan treden. Hij zal uh, verder gaan met de opleiding, uh, tot, uh, tot trainer en cursus verder gaan volgen. Hij heeft inmiddels al drie en twee, maar zal zich in kan schrijven voor de cursus 1... en uh, in de jeugdopleiding uh, zijn rol verder gaan vinden binnen PSV. De jeugdopleiding krijgt niet alleen grote namen als trainer... er wordt ook flink geld ingestoken. De jaarlijkse investeringen in de jeugdopleiding... zullen met zo'n 7,5 ton per jaar toenemen... van circa 3,5 tot ruim 4 miljoen euro. De extra kosten worden gecompenseerd door met name lagere spelerslijers. De focus op de jeugd betekent wel dat de verwachtingen bij PSV 1... wat getemperd moeten worden op de korte termijn. De kwalificatie voor de Champions League dit jaar... zou een geweldige meevaller zijn. Maar is ondergeschikt aan de genoemde prioriteiten. En wat voor elftal kan je dan komend seizoen verwachten? Nou, het is niet zo dat we nu het team grotendeels gaan ontmantelen. Er zijn een aantal contracten die aflopen. Er zijn een aantal spelers waar we mee gaan praten... of we die wel of niet kunnen en willen mogen vertrekken. Dus wat dat betreft uh, zal het niet zo zijn dat de hele selectie vernieuwd wordt. Maar we zullen een aantal wijzingen uh, gaan toepassen. En meer dan ooit zullen we daarin kijken naar uh, wat kunnen we opvangen met, met, uh, met, met eigen talentvolle spelers namens PSV van harte welkom in het Philipsstadion. Het ging ook over clubcultuur. Imago, Brabantse hartelijkheid, die was ver te zoeken vonden de fans dit seizoen... met gesloten trainingen onder Dick Advocaat. Cocu zoekt de middenweg. Het, het voetbal staat nooit stil. Hè. En PSV, wij zullen onze, onze waarden en normen... en het en, en traditionele PSV-cultuur nooit moeten verlogenen. Die moeten we altijd bewaken. Maar je moet wel altijd een balans eh, zien te vinden... in de cultuur van de club, de warme, familiaire club die PSV is. En daarbij ook nastreven een topsport, professionele mentaliteit binnen je club te hebben. En Vandaar dat het nodig is dat je een aantal keren in alle rust kan werken met je groep. Om met de supporters mee te denken en onze fans we willen we wel structureel open training in het stadion gehouden... waar iedereen welkom is, waar we wat leuks van gaan maken. De afgelopen weken leek het er even op... dat er een revolutie à la Ajax zou komen bij PSV. Misschien wel onder leiding van Hans van Breukelen. Maar die gaat er volgens Tini Sanders niet komen. Dames en heren, PSV predikt niet de revolutie... maar wenst de evolutie met een flinke trap... een stuk vooruit te brengen. Goede voorbeelden van derden. Gecombineerd met bestaande en nieuwe ideeën binnen de klop... De club moeten blijven leiden tot een zich continu ontwikkelend PSV. Eendracht maakt macht. En daaraan werkt de directie met de steun van de raad van Commissarissen. Eh, de Raad van Commissarissen staan onvoorwaardelijk achter deze directie. En bij achter de, de directie en de staf in staat om over te brengen wat de kernwaarden van PSV zijn en die ook intern en extern goed te communiceren. Kampioen worden is niet altijd het doel. Het doel van PSV is kampioenwaardig zijn. En dat gaat de komende jaren gebeuren. Hartelijk dank. En dan toch aan het einde van de persconferentie champagne. Een glaasje champagne onderweg en dan komt een formeel tekenmoment. Ja, zo te horen is er in ieder geval op dit moment een onderlinge klik. Waar een enkeling hoopte op een revolutie, werd het een evolutie. En dat was de boodschap van algemeen directeur Tini Sanders. De club moet weer warmte uitstralen en er moeten jeugdspelers door, doorbreken. Edwin Cornelissen ging peilen hoe de fans in Eindhoven over deze nieuwe koers denken. Ja, bij de persconferentie van de PSV staat de meneer. Wat heeft u er op het shirt staan? PSV Fans United. PSV Fans United. Dus dit ging ook over de fans, hè, deze persconferentie? Ja, ja. En, uh, ik weet ook niet of we hier blij mee uh, zijn natuurlijk. Want uh, als ik het allemaal een beetje goed volg lijkt het erop dat... Uh, als we zou het dan geen overgangsjaar noemen. Maar uh, ja, dat het wel even uh, niet van mooi seizoen kan worden voor uh, onze mooie club. Ja. Want uh, laten we even wat dingetjes doornemen wat er uh, gezegd is. Nou ja, natuurlijk de aanstelling van, uh, van Philip Cocu. En het ging vooral over de lange termijn hè? Ja, dat klopt ja. En uh, ik denk zelf voor een club als PSV je gewoon uh, elk jaar voor de prijs moet gaan. En uh, nou wordt het min of meer zachtjes gezegd. Wij verwachten gewoon uh, prijzen met PSV en we hebben al, al vijf jaar niks gehad. Dan kan ik ook wel zeggen, ja, dan kan ik ook nog wel een zes jaar bij. Maar dan zitten wij als supporters eigenlijk niet op te wachten. Precies, want ik hoor uh, directeur Sanders zeggen, ja, die Champions League is niet de eerste prioriteit. Nee, maar dat is uh, volgens mij uh, al jaren wel een prioriteit. Want uh, dat draait tenslotte slot alles om. Hè, het bereiken van, want als jij zeg maar, volgend jaar, ik noem maar wat, uh, zevende of achtste wordt... en er komt weer geen geld, extra geld binnen uit uh, die, uh, die grote competitie... Ja, dan kan het alleen maar bergaf vast gaan. In, in onze ogen dan. Hè. Ja. Er wordt ook wel gezegd van ja, we gaan veel in de jeugd investeren. Hè, doorstroming moet er komen naar het eerste elftal. Bij andere clubs zijn de supporters juist blij met zo'n ontwikkeling. Dan weet ik niet welke clubs er zijn natuurlijk. Ja, bij Ajax is dat toch altijd een heel ding. Nou ja, maar goed, die, hebben ook, die kopen ook gewoon wel in. Hè. Dus het is niet zo dat die niks hebben gekocht. Hè. Die hebben ook spelers en ook goede spelers gekocht. Dus, maar ik, ik, ik, ik neem wel mijn petje af voor wat er natuurlijk Feyenoord is gebeurd. Die door, door hun nood, wel met die jeugd, eigenlijk deel tweede zijn geworden. Maar is dat niet een parallel dan met PSV? Want hier is de Sky ook niet meer de limit financieel gezien. Nee, maar ik zei al dan, uh, ik denk ook vooral belangrijk is in jeugd, de jeugd dat de, de jongens zitten. Hè? Ik bedoel, uh, slechts spel kan het nog altijd als je een beetje krak eruit ook nog uh, zeg maar, aan de kant schuiven. Ja. En dat is uh, wat we hier zeker zullen nodig hebben. Dus. Maar ja goed, uh, zeg, wel, qua jeugd weten wij natuurlijk niet zoveel. En ze dus weten hun beter als, als wij, maar... Uh... Ja, ik heb er toch eigenlijk wel een beetje een hard hoofd in. Want het hele verwachtingspatroon werd wel wat getemperd op die persconferentie. Ja, dat kan je wel zeggen. Dus inderdaad, ja. Dan kun je zeggen, ja, moet ik eigenlijk wel als een soort overgangsjaar wat de zoek pakken. Dus, ja, Filip Cocu of niet, het zal niet het verschil gaan maken? Ja, het zal er aan liggen wat erbij komt. Daar weten we allemaal een verdediger bij moet komen. Of twee. Dus we, ja, we moeten gewoon even afwachten wat, wat er weggaat en, uh, en wat er aan wordt getrokken. Ja, en ik, uh, ik vind dat we best wel meer uh, braai mag hebben door te zeggen van... Uh, wij gaan voor de prijzen. Wij zijn PSV en uh, dat moeten wij doen. Wat je ook hoort, er worden veel uh, club clubiconen wat meer bij de club betrokken. Hè? Althans, dat is de bedoeling. De namen van Van Nistelrooy, Ooiervallen, Van Bommel blijven bij de club. Dat moet uw supporters hart wel uh, warm maken. Uh, ja, dat uh, vinden wij natuurlijk wel een uh, goede vooruitzicht. Hè? Mensen met een clubhart. Maar ja, dat levert ook geen prijs op natuurlijk. Nee, daarom, dus wat dat betreft, uh, ja, daar zijn we ook sceptisch over. En uh, ja, er zijn ook allemaal mensen die komen niet voor een appel en een ei. Oh, dat kost geld. Juist, dat kost ook weer geld. Dus, uh, dus eigenlijk liever niet. Ja, liever niet, wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, het idee erachter is goed. Laten we even voorop stellen. Maar uh, dan, dan kan het beter uh, ja, eigenlijk met mijn eigen aan hun aansluiten. Dan moeten we kunnen voor zo'n vier jaar over praten. En nog een dingetje, uh, het valt op. Hè. Het gaat ook veel over uh, de gastvrijheid. De uitstraling, het imago van PSV. Uh, voor de supporters zijn die openbare trainingen heel belangrijk. Ik kwam veelvuldig terug. Ja, klopt. Dat is, uh, is natuurlijk in het verleden was het af en toe een keer. Uh, met, uh, met Rutte is het uh, veelvuldig geworden. En, en dit jaar ook weer. Uh, ja, er komen wel dingen tegenover ja, ik bedoel, kijk, als ik uh, van die groep oude mensen die er al zitten... nou, uh, dat zijn toch geen, uh, geen spion of gevaarlijke De vaste maar, volgers, ja. Ja, maar die oude mensen die neem je wel uh, dagelijks dagelijkse dingetje af, zeg maar. Dus daar is het ook jammer voor. En kijk, uh, je heeft les al een keer aan ons uitgelegd uh, waarom. En, uh, nou goed, wij kennen wel uh, hoog en laag uh, gaan roepen, maar daar wordt toch niks aan veranderd. Dat zijn we weer jammer. Dus, de conclusie? De conclusie, uh, een hard hoofd, erin. LOS Lunch De Lijn tot 11 uur met Sport en Muziek. Van het leuke van dit nummer is dat het oorspronkelijk geschreven is door Prince. Maar die wilde het zelf eigenlijk niet opnemen. En die heeft het toen uh, aan de Bengals gegeven. Twee jaar dat hij het had geschreven. Het is een beetje de invloed van de mamas en de papas. En eindelijk komt dan de bengel, de, het nummer van de Bengals komt binnen. Komt op nummer twee. En hij komt net niet op nummer één. Want Prince komt met Kiss op de markt. En die wordt dan op dat moment de nummer één. Mooie verhalen achter platen. Nu verhalen in de sport. Afgelopen weekend werd het buitenseizoen voor de atletiek traditioneel geopend... met de Ter spekke in Lissen. Eén van de meest talentvolle atletes, Daphne Schippers, was er ook. Haar eerste test bestond uit twee onderdelen. Onder toezicht oog van haar coach Bart Bennema werd het een start met vallen en opstaan. Dan in Laan 4, de meerkamster van Hellas uit Utrecht. Zij pakte vorig jaar de winst even persoonlijk record van 13-27, Daphne Schippers. Nou Daphne, ik wilde eigenlijk vragen hoe is het weer om buiten te zijn, maar het begin had je je waarschijnlijk anders uh, voorgesteld.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 Ja, eigenlijk wel heel goed. Uh, laatste week een beetje aan het kwakkelen, maar een beetje verkouden. Uh, maar op dit moment is iedereen dat volgens mij. En, uh, eigenlijk gaat het heel erg goed. Voor de rest geen pijntjes, in ieder geval weinig pijntjes. En uh, ja, verder gaat het goed. In de winter had je nog een uh, blessure die vooral uh, ja, hinderlijk was bij de sprongonderdelen. Is dat uh, voorbij? Ja, dat is helemaal voorbij. Gelukkig wel. Uh, toen ik uh, eenmaal indoor kon doen, was het al zo goed als weg. En uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En ik heb uh, zojuist de bevestiging gekregen. De recordhoudster is ook aanwezig. Daphne Schippers. Bart Benema. Het buitenseizoen is uh, geopend voor het uh, atletiek in maart. Na het binnenseizoen gaf Daphne aan om vooral voor de meerkamp te gaan... En voor de 100 meter op het EK onder de 23. Nu vraag ik me dan af, de meerkamp vorig jaar in de resultaten was het vooral minder bij het kogelstoot en bij het speerwerpen. Ja, zou je dat dan moeten verbeteren of gaat dat de kosten van het lopen? Dat lijkt me een lastige afweging. Ja, we kiezen per jaar een beetje een accent. Dit jaar heb ik uh, het accent op souplesse gezet. En uh, snelheid van bewegen. Uh, omdat ze vaak in de problemen komen met horden. We hebben daarnaast ook gewoon speerwerpen wel serieus aangepakt. De rest onderhouden. En het kan redelijk goed samen. Het enige is dat je indoor niet zo heel veel andere onderdelen doet dan wat sprint. Dat was nu ook ingegeven door een blessure, uh, waardoor een aantal dingen niet konden. Uh, maar we, plannen daar wel handig, we gaan er wel handig mee om in de planning. Nee, ik ben er druk mee bezig om dat te verbeteren, alleen het heeft gewoon tijd nodig. zijn uiteindelijk nog maar twintig en de werponderdelen zijn wat lastige onderdelen en dan heb je gewoon wat meer tijd nodig. Het ultieme toernooi is natuurlijk het WK in Moskou. Komt er vier keer 100 meter estafet ook nog te sprake? Ja, zoals het, zoals het op planning is, kan het makkelijk, ja. ja. Maar daar ben je nu nog niet echt mee bezig? Nee, nee. Is maar gewoon toernooi voor toernooi, Is kutjes maar en dan uh, zien we de volgende stap maar wel. Op welke leeftijd moet je dan een keuze maken tussen de meerkamp of tussen het lopen? Want als je ook voor de 100 meter gaat, onder de, voor het Ekalne 23 jaar, misschien gaat het ook wel heel erg goed straks. We hebben sowieso gezegd in 2000, na 2000, wat is het nu, 14, einde van 2014 gaan we daar nog een keer serieus over hebben. Tot dan hebben we het er eigenlijk niet over hebben we afgesproken, omdat we de keuze maken om dat zo te doen zoals we het nu doen. Uh, dat is ook haar eigen keuze, ze volgt daar echt hard in. En het EK 123, dat komt een beetje onhandig uit in de planning. Gewoon in het jaar, omdat een maand voor de WK zit. En om daar niet te veel meerkamp in een jaar te laten doen nog... en de wat uitgerustende start bij het WK te laten verschijnen, doen we de 100 meter. Nou, ik heb eigenlijk al gekozen Ik kies voor de meerkamp, dus uh, voorlopig. Maar stel dat het heel goed gaat op het EK 123 op de 100 meter, dan nog steeds die keuze? Ik denk het wel, maar dat zien we dan wel ja. Laat Laten horen voor de... Nederlands recordhoudster op de 200 meter Daphne Schippers wat gaat haar tijd worden zij snelt voor Jamiel Samuel uit naar een tijd van 17.10 dit is wel een ongelooflijk lekkere plaat. Maar uh, Sander Verrips uh, maakte in het interview, wil ik zeggen... Schipper, uh, Schipper kwam dus dan val bij het horden lopen. Maar Daphne Schippers kon daarna de 150 meter toch nog voltooien. Ze deed het dus eigenlijk, zou kunnen zeggen, met horden en stoten. Ze hield aan de val alleen een pijnlijke linkerhand over. En voordat we verder gaan naar de volgende plaat... toch eerst eventjes naar Naomi van As. Een half jaar is ze eruit, tophockeyster Naomi van As. Dit weekend scheurde ze haar kruisband af. En dat gebeurde in de tweede play-offwedstrijd... van haar laren tegen Den Bosch. Naomi, goedenavond. Uh, de laatste keer dat we elkaar spraken was het absoluut leuker. Ja, dat klopt. We lekker te eten. In een heerlijk restaurant. Ja. En, uh, ja, en ja. hoe is het nu met je? Um, nou, het gaat echt wel, uh, wel goed. Ik, uh, ja, ik baal natuurlijk wel ontzettend. Want het is echt, natuurlijk echt een kaapbesuren. Maar um, ja, ik ben best wel rustig. En uh, ik kijk wel weer vooruit. Ja even, en, uh, ja, even terug naar zaterdag. Wat gebeurde er precies ja. voor de mensen die het niet weten? Um, we hadden inderdaad tweede de tweede pleeltijdsvrijheid uh, op Den Bosch en we gingen een shoot nemen en ik kwam als eerste. En ik kwam aanlopen en ik maakte een beweging van rechts naar links. Echt een beweging die ik, nou, echt al duizend miljoen keer heb gemaakt. En daar schiet hij er eigenlijk al uit. Het voelde echt alsof ik zeg maar mijn knie uit de kom deed. Hm. En hij klikte ook gewoon meteen weer terug en daarna viel ik. daarna had ik op de, in ieder geval ik wat contact met de kiepsel, maar ik viel niet door haar. Ik viel echt omdat ik gewoon mijn kruis afscheurde. En toen, uh, ja, wist ik wel gelijk dat het al verkeerd was. Het voelde gewoon zo vreemd. En uh, ik had niet heel veel pijn, maar ik voelde wel dat het gewoon uh, echt helemaal fout zat. En toen, uh, na de wedstrijd heeft uh, de orthopedist van Den Bosch er gelijk naar gekeken. En die zei van, nou, ik denk wel echt dat het je voorste kruisband is. Dus toen uh, wilde ik wel even wat slopen. Ja. En uh, toen heel snel door naar het ziekenhuis Embryla te maken. En daar, ja, die, daar, dacht, daar zag de radioloog eigenlijk gelijk dat, het, uh, dat die voorste kruisband uh, gewoon was afgesloten. En nu? Ja. Uh, morgen naar, uh, naar Naarden ziekenhuis? Ja, morgen ga ik naar de naar de orthotheek. Dan heb ik uh, eerst gesprek. En dan uh, ja, ga ik wel zien. Wat al, wat, ik heb heel veel vragen. En, uh, is, dat leuk, is dat Cor van de Hart waar je naartoe gaat? Ja. ja. De, de, de ja, knieënman dus van Nederland. Ja, dat zeggen ze. Dus ja. hè. Uh, ik ben in goede handen. Ja, je bent absoluut in goede handen. Dat is tevormen. wel fijn. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ben, ja, ik, heb, ik heb geen idee wat echt echte wachten staat. Ik heb natuurlijk wel verhalen van de heel wat meiden om me heen die het zelf hebben meegemaakt. Dat is wel fijn dat ik daar natuurlijk wel veel steun aan heb. Maar um, ja, het wordt gewoon een lang traject. Het wordt een lang traject, er wordt gesproken over zes maanden. Daar ben je neem ik ja. aan op dit moment totaal niet mee bezig, hè? Eerst die knie gewoon maar even weer goed. Zo, eerst die knie gewoon eventjes, gewoon weer de normale vorm. Want het lijkt wel, dat, dat, ben, dat rechterbeen lijkt wel drie keer zo dik, joh. Echt niet normaal. En hoe is het met de zwelling van echt. de knie? Ja, hij is echt heel erg dik. Dus dat, betekent, dus, ja, dus dat betekent dus dat er ook weliswaar morgen naar gekeken wordt... maar dat er nog niet meteen uh, medisch kan worden ingegrepen? Nee, nee. Volgens mij uh, moet die knie eerst weer in shape komen. Dus echt gewoon uh, helemaal afslank, al vocht vroeg vooruit. Ik moet er ook kunnen buigen. Hm. Uh, en volgens ja, mij noemen ze dat gewoon optrainen voor de operatie. Ja. En dat, dat kan vier weken duren. Maar goed, dat hoor ik allemaal morgen. En, uh, ja, ik hoop dat het, dat, het, dat het snel kan, want ik ben natuurlijk... Dus ik wil het liefst morgen geopereerd worden, maar gelijk met die revalidatie beginnen. Maar dat kan niet. Nee. Dus uh, nou ja, ik ga het morgen wel zien. Uh, op het moment dat zoiets gebeurt, uh, realiseer je dan van... shit, ik ga dit en dit en dit missen? Ja, toen het gebeurde, volgens mij zit ik in mezelf. Ik schreeuw niet. Ik zei, oh nee, mijn knie, mijn knie. En toen flitste meteen het WK 2014 door mijn hoofd. Dus is volgend jaar in Den Haag. En, uh, ja, maar ja, dat, dus... dat ga je echt redden, hoor. Ja, dat, hoop ik wel. dat is echt mijn ja. grote doel. Dat wordt echt mijn doel. Daar wil ik echt aan toe gaan trainen. En daarna dacht ik, shit, ik ga in de zomer de World League missen straks in januari in Rotterdam. Dat natuurlijk super leuk is. Het uh, EK in België, uh, waar uh, we ons kunnen kwalificeren voor de WK. En dan is er nog een toernooi uh, in Argentinië in december. De finale van de World League. Dus dat gaat allemaal mislopen. Um, ja, het is natuurlijk super jammer. Maar um, ja. Ja, het is gewoon niet anders. Dat, dat heb ik ook alweer naast me neergelegd. Ik kan er al een van gaan dalen, maar het is, uh, het is zoals het is. Je kan het ook niet meer terugdraaien. Het is echt een split second gebeurd. Het is bizar hoe snel het gaat met zo'n knie. Blijkbaar, je hoeft dus helemaal geen rare beweging te maken. Het is echt zo uh, afgesloten. Nee, stond, stond je voet vast? Wat, wat, wat, wat, heb nee. Je helemaal niks? Nee. Gewoon? Nee. Nee. Hij, hij wilde ja. niet meer. Nou, ja, hij was klaar mee, denk ik. Het kruisbandje <laughs> van mijn rechterknie. Ik dacht, uh, het is goed geweest. Zoek het lekker uit even, ja. het <laughs> lekker uh, ja. en, en Ga je nu Sven gewoon uh, nog dichter op hem zitten? Hij zit uh, op Mallorca op dit moment voor een trainingskamp. Uh, krijgt hij nu last van je? Nou, die krijg... Nee, die krijg geen last van me. Nee, hoor. Nee, echt niet. Ik denk dat we elkaar nu nog minder gaan zien. Oh, want ik ben echt uh, nu natuurlijk helemaal niet mobiel. Ik zit nee. bij mijn ouders, uh, met benen omhoog. loop met trukken. Ja, en, en Het was sowieso natuurlijk al een heel raar jaar voor ons geworden. Hij is eraan het voorbereiden op, uh, op de spelen. Wat natuurlijk voor ja. mij belangrijk is. En, uh, het hockeyseizoen was ook heel druk geweest. Maar goed, het gaat natuurlijk voor mij heel anders uitzien. Ik moet me nu helemaal gaan richten op mijn, op mijn revalidatie. En ervoor zorgen dat ik uh, helemaal fit ben voor het WK in 2014. Dus gaat absoluut uh, lukken. Bij, uh... Je wordt de beste speler van het toernooi volgend jaar. Geen enkel probleem. Geen nou, enkel probleem. Nou dat is wel leuk om te horen. Geen enkel probleem. Nee, dus Hoe ja. heb je die dag van vandaag nog doorgebracht? Ga je dan opeens boeken lezen die je nooit las? Of ga je tv-programma's kijken die je nooit wilde zien? nee meestal als, als zoiets net is gebeurd, krijg je nog heel veel aandacht van iedereen. Dus uh, er zijn uh, heel veel mensen langs geweest. En dat was natuurlijk wel uh, leuk voor de afleiding. Ja, en, en tegen en, iedereen uh, hetzelfde verhaal vertellen. Ook lekker. Tegen hè? iedereen hetzelfde verhaal vertellen. <laughs> nee, maar nee. Ik vind het super lief dat iedereen uh, nu langs komt. En vriendinnen komen langs familie. Heel goed. Dat was wel leuk. Uh, maar het zit uh, vooral veel op de bank. Dus uh, ik ga lekker serietjes kijken. En uh, ja, ik weet niet wat ik ga doen. Je ook ziet allemaal. wel. Ja, de Graham Norton Show kijken. Op vrijdag en zaterdag om tien uur. Comedy Central. Niet vergeten zou je ja? heel leuk ja? okay. vinden. Dat dus vind je helemaal okay, te gek. Ik te en dan ja? eh, Laden ook nog uitgeschakeld, hè? Dus ja, uh, het was ja. een lekker weekend. Nou ja, ja nee, goed. Dat, dat is minder belangrijk. De dat we de play-offs moesten spelen. Dat was, dat was goed. Vast, was onting, ja, was nog echt een toets van de competitie. En we hebben nog een derde wedstrijd uit weten te slepen. Dus dat was eigenlijk best wel goed. En uh, we hebben aanstaande zondag nog de Europacup finale. Weer tegen de Bos. Dus uh, wie weet uh, kunnen we dan... Uh, winnen. Dat zou wel leuk zijn. Heel goed. Nou, als we elkaar binnenkort ja. in het restaurant zitten, dan mag je een beetje dwars zitten, en, uh, zodat je goed met je knie kan uitrusten. Met, met mijn been op jouw schoot. Uh, okay. Dat, dat, dat staat bij deze. Dat staat bij <laughs> deze. Tot ziens. Okay. En de beste. Doeg. Oké, okay, dankjewel. je. Hoi. Hoi. Het van Gelder En een break van de Engelse band Keane. We gaan de, het hebben over Bolo, oftewel Boudewijn Zende. Want zonder echt afscheid te hebben genomen als voetballer... is Boudewijn Zende aan zijn trainersloopbaan, eh, trainersloopbaan begonnen. In november werd hij assistent van Rafael Benitez bij Chelsea. Een half jaar later staat hij samen met de Spanjaard... in de finale van de Europa League... komende woensdag in Amsterdam tegen Benfica. Han Kok zocht Boudewijn Zende op om te praten over die finale... maar ook over zijn eerste stappen als coach. Hoe verrast was hij dat hij die nieuwe job kreeg? Ik heb uh, met samen samengewerkt bij Liverpool. Ja. Uh, twee jaar als uh, speler. Toen was hij natuurlijk trainer. Uh, naderhand hebben we nog een beetje contact gehouden. Omdat hij mij zo nu en dan wel eens belde. Omdat hij informatie wilde over bepaalde spelers. Maar naderhand is hij uh, naar, uh, bij Liverpool weggaan naar Inter vertrokken. En toen heb ik ook uh, natuurlijk zijn nummer niet meer gehad. Geen contact meer gehad. En uh, uiteindelijk was het zo dat ik... Uh, naar uh, Doha, uh, Qatar was gegaan voor een uh, ex-classico. Dus dat was uh, ex-Madrid tegen ex-Barcelona. Uh, en uh, hij was toevallig ook in het hotel. Want hij deed uh, uh, lezingen geven in, in Qatar. En uh, nou, goed twee weken later belde dus Benitez op. En hij zegt, uh, nou, wil, je, wil je assistent worden bij mij? En uh, op een gegeven moment kreeg ik op een woensdagavond telefoon. En hij zei, uh, zorg dat je om één uur morgen in Londen bent. Want we beginnen bij Chelsea. Vind je het leuk? Nou, het is natuurlijk een uh, masterclass. Ja. En, uh, het is natuurlijk fantastisch dat je met een trainer als Benitez kunt samenwerken. Uh, uh, buiten dat natuurlijk dat je bij een club zit als Chelsea... wat natuurlijk absoluut de wereldtop is. Ik uh, krijg de mogelijkheid om natuurlijk met de beste spelers te werken. Uh, daarbij vind ik het een uh, voordeel voor mezelf... dat ik uh, uh, niet in een, in een klein kader werk. Dus het is niet zo dat ik uh, bijvoorbeeld alleen maar videoanalyses doe. Uh, ik ben echt betrokken bij alles. Schuilt er een trainer in, in Boudewijn-Zenden? Nou, ik, ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik uh, natuurlijk, uh, van het spelletje hou, uh, anders doe je dit soort dingen niet. En, uh, ik heb, uh, gedurende Mijn carrière heb ik ook uh, bezig gehouden met, uh, met tactiek, dat wordt natuurlijk gaandeweg je wat uh, ervarener wordt. Uh, uh, wordt dat meer, uh, wordt je er ook meer bij betrokken. Uh, uh, ik noem iets bij Sunderland, dat was bijvoorbeeld club captain, dat deed ik sowieso alles wat uh, achter de schermen. Dus uh, langzaamaan uh, ja, weet je toch wel een beetje hoe zo'n hele club in elkaar steekt. En, uh, hoe alles geregeld wordt. Heb je, heb, je, heb je diploma bijvoorbeeld? Nee, het is zo dat ik in november ben ingestapt. en heb ik contact gehad met de verschillende federaties. Om te kijken hoe ik het snelste aan een papiertje zou kunnen komen. Wat mij dus ook toestemming geeft om op de bank te zitten. Dus dat is eigenlijk op dit moment het enige nadeel. Binnen Chelsea doe ik dus alles wat ik aangaf. Ook voor de wedstrijd, in de rust, na de wedstrijd. Ik ben op het veld. Uh, Alleen gedurende de 90 minuten mag ik niet naast Benieten zitten. Omdat dus, je geen diploma's hebt? Ja, dus dat is een beetje het nadeel. Uh, en de vraag is hoe, uh, hoe kun je het best oplossen? Nou, daar hebben we naar gekeken. Uh, alle, alle verschillende federaties waren natuurlijk al halverwege met de cursussen. Dus om halverwege in te stromen was heel uh, moeilijk. Nou, heb ik heb contact gehad sowieso met de KNVB. Uh, dan zou ik wel in aanmerking komen voor, uh, voor de masterclass om in te stromen in de WVA. Uh, nou, dat, dat zou dan deze zomer uh, moeten starten. Alleen, wij hebben na, de zomer, of na, na ons drukke schema van uh, waarschijnlijk 70 officiële wedstrijden... gaan we nog een week naar Amerika. En dan spelen we nog twee oefenwedstrijden tegen Manchester City. En uh, Ik meen dat dan uh, al de, de, de eerste bijeenkomsten zijn voor, uh, voor de volgende cursus. Dus ik moet kijken hoe we uh, daar uh, het best mee om jong kunnen. Gaan. Ja, want ik kijk wel naar de toekomst. Maar er gaat hier natuurlijk van alles veranderen. Hè. Ja. Die, die, die, die zal hier vertrekken. Ja. En wat betekent dat voor jou? Nou, ik heb uh, sowieso mijn contract uh, tot het eind van het seizoen getekend. Uh, met de club, uh, dus niet, uh, niet met Benitez. Dat Benitez weggaat lijkt mij duidelijk. Ja. Uh, wat hij zelf gaat doen, uh, is nog niet duidelijk. Uh, daarom kan hij ook uh, richting mij ook geen, uh, geen toekomstvoorspellingen uh, doen. Dus uh, dat is uh, een kwestie van afwachten. Ik heb wel al twee andere mogelijkheden om eventueel. Uh, uh, binnen het voetbal uh, uh, door te gaan en uh, ja nogmaals ik zal daar in de zomer een uh, beslissing over moeten nemen. Wat voor seizoen heeft Chelsea nou achter de rug? De titel is eigenlijk altijd uit het zicht geweest, mm -hmm. maar ja goed in Europa uh, zijn jullie toch in Europa die boven komen drijven, derde in de league op het moment. Hoe denken jullie erover? Wat voor seizoen hebben jullie? Nou wij zijn natuurlijk pas in november, uh, eind november, 20 november ik, zijn we gekomen. Nou ja je komt natuurlijk binnen omdat het, uh, omdat het niet ja. goed gaat. Ja. Uh, Champions League was al uh, eigenlijk onhaalbaar. Omdat uh, ja, wij wonnen weliswaar de laatste groepswedstrijd. Maar we waren afhankelijk van een ander resultaat. Nou, dat ging niet om onze kant op. Dus dan ben je automatisch al veroordeeld tot de uh, Europa League. Um, toen wij binnenkwamen was het natuurlijk ook... De, de, het winnen van de competitie lag ver weg. Nou, dan heb je uiteindelijk heb je de finale verloren van de uh, wereldbeker. Tegen de Corinthians. Dan uh, verlies je in de halve finale... Van de Capital One Cup. Dan verlies je in de halve finale van Manchester City in de FA Cup. Dus je komt overal heel dichtbij, maar dan heb je net die prijs niet. En uh, nu is het zo dat, je, dat, dat toen we binnenkwamen, de, de, de club toch wel het, um, het hoofddoel was: uh, uh, het eindigen bij de eerste Vier, zodat je Champions League-kwalificatie uh, haalt. Dus dat was uh, ja, eigenlijk het hoofddoel. En het tweede, natuurlijk, uh, een prijs pakken. Nou, die Europa League spreekt voor de jongens natuurlijk iets minder aan. Maar nu speel je dus toch een finale. En je komt ook te spelen tegen een wereldhelftal in de vorm van Benfica. Dat is natuurlijk een hele grote club met een grote historie. Als Chelsea, of als wij, die prijs weten te pakken... dan zijn we dus de vierde club in Europa die alle Europese trofeeën heeft binnengehaald. Als je die prijs pakt, speel je volgend jaar de Europese Supercup. Dat is weer een trofee die de club kan winnen. Dus uiteindelijk is het gewoon een, een, een prijs die je kunt bijschrijven uh, in de historie van de club. Is het hard werken, trainen? Het, het zijn dubbele uren dan als je speelt, dat is duidelijk. Uh, ja, de, ja, het houdt nooit op natuurlijk. En, uh, het is zo dat een speler natuurlijk na de training uh, snel de douche instapt en uh, die is weg. Ja, en, uh, hier gaat het toch wel door tot een uur of... Uh, ja, ik zal maar zeggen even kort door de bochten, vijf half zes. En dan, uh, ja, s'avonds dan uh, hier of daar nog een wedstrijd kijken of een wedstrijd analyseren. In Engeland uh, is het zo dat natuurlijk met de kerst uh, gaat het ook uh, het programma lekker, uh, lekker pittig door. Dus wat dat betreft ben je wel uh, super druk, ja. ja. Je hebt hier een speler, in je, in je ploeg zit een Nederlander. Nathan Ake, de auto-speler van Feyenoord. Die langzaam aan de deur klopt, hè. Mm -hmm. Ik bedoel, hij heeft al een paar keer meegedaan. Wat is dat voor jongen en... Um... Ja, wat kunnen we van die gozer verwachten in de toekomst? Nou, ik denk dat het belangrijk uh, zijn natuurlijk twee dingen. Ten eerste heeft hij kwaliteit. Uh, het tweede wat heel belangrijk is, is ik denk dat er een goede kop op zit. Uh, het is een jongen die uh, ja, down to earth is, uh, beide benen op de grond. Uh, weet dat hij uh, nog, uh, nog een hele traject te gaan heeft. Maar het is gewoon heel leuk om te zien dat hij, uh, dat hij bij ons natuurlijk de kansen uh, heeft gekregen. En die ook gepakt heeft. Is hij goed genoeg voor Chelsea? Nee, ik denk wel dat hij dat kan. Ik denk wel dat hij dat kan. Het is natuurlijk nu... Uh, uh, beginfase. Ik weet dat ze tegen mij toen ook altijd zeiden om het te komen is, uh, is heel moeilijk. Maar als je er eenmaal bent, is het veel moeilijker om het te blijven. En, uh, voor hem zijn het nu pas de eerste stappen bij de eerste helftal Hij heeft die, uh, die mogelijkheid gekregen. En uh, ja, hij heeft zich al laten zien op uh, alle verschillende competities. Hè. De FA Cup, de competitie, uh, Premier League. Uh, nu speelde hij de Europa League. Dus hij uh, hij laat zich uh, nadrukkelijk zien daarin. En, uh, belangrijk is natuurlijk dat hij de kans krijgt om, uh, om volgend jaar die lijn door te trekken. Nemen jullie mee naar Amsterdam woensdag? Dat, uh, ik denk dat hij sowieso meegaat. Omdat ik uh, me heb laten vertellen dat alle spelers sowieso naar uh, Amsterdam gaan. Om deel uit te maken van die finale. Dus jouw vraag is, uh, staat hij op de, uh, op de wedstrijdlijst? Uh, kan ik op dit moment nog niet... Uh, nog geen antwoord opgeven. Dat ligt natuurlijk aan wat er de komende dagen gebeurt. Met blessures, et cetera, et cetera. Maar uh, ja, het feit dat hij natuurlijk laatst is ingevallen uh, erbij zat tegen Man United. Het zijn natuurlijk allemaal positieve dingen waardoor hij een kans heeft om gewoon uh, deel uit te maken van de selectie. Ja. En uh, die wedstrijd, hoe gaat die aflopen, woensdag? Nou, winnen natuurlijk, hè? <laughs> het, het wordt heel, uh, het wordt heel uh, moeilijk, maar laten we eerlijk zijn. Als je een finale speelt, ah. dan moet dat ook uh, moeilijk zijn.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 We horen zender in gesprek met Hank Kok over Chelsea Benfica... de finale van de Europa League woensdagavond in Amsterdam... en het uiteraard te volgen via deze zender Radio 1. Pursuit of happiness just seems a bull. Ja, hey, een dag na moederdag. Mother's Little Helper van de Rolling Stones uiteraard. De periode waarin zij uh, gingen houden van de citer net als de Beatles en de twaalfsnadige gitaar. We gaan het hebben over datgene wat er in Italië weer misging. Heb ik het niet over Berlusconi... maar ik heb het gewoon over voetbalsupporters van AS Roma. In de confrontatie met AC Milan ging het mis. Doelmal, doelwit was Mario Balotelli van de Milanese club. Die werd getrakteerd op racistische gesprekkoorden. Zo ernstig dat het duel moest worden stilgelegd. En het is niet de eerste keer en dus zijn de reacties niet mis. Goedenavond, uh, Hedwig Zedijk. Goedenavond. Je hebt die reacties gevolgd op radio, tv en in de geschreven media. Hoe wordt er gereageerd? Ja, natuurlijk wordt dat veroordeeld hier door iedereen. Hè? En niet alleen door de sportmedia, sportkranten. Alle kranten, alle media pikken dit weer op. Dat racisme door de supporters... Ja. Die reacties die zijn dan ook niet mis. Galliani van AC Milan die vindt het schandalig. En die zegt, nu moet er echt iets aan gedaan worden. Dat is een stomme boegroep. Allegri, de trainer van Milan, die gaat nog verder. Die noemt het echt onbeschaafd en achterlijk van de supporters. En Prandelli, de bondscoach... Ja, die vindt dat er veel te zacht wordt opgetreden. Het moet echt harder. De volgende keer moet het niet... twee minuten worden stilgelegd, zo'n wedstrijd. Dat heeft totaal geen zin. Gewoon helemaal, helemaal stoppen ermee. We hebben ook nog de minister van Sport. Nu nieuwe minister, zelf ex-Olympisch kampioen roeien. Josefa Idem... Die vindt het ook onacceptabel eh, en zeker ook, zei ze erbij... omdat eh, Balotelli zichzelf ook altijd tegen het racisme heeft eh, gekeerd. Nou, Blatter, eh, die FIFA-voorzitter, die is ook ontsteld, zei hij op Twitter. Ja, het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Italië. Waarom werd de wedstrijd dan toch weer hervat na die twee minuten? Nee, ja, inderdaad niet de eerste keer. AC Milan heeft de laatste tijd vaker last van, hè, vorige maand nog in Florence. Ook tegen Balotelli. Vriendschappelijke wedstrijd tegen Pro Patria, ja. weet je nog, een club uit de tweede divisie. Toen is Bateng gewoon van het veld gestapt en iedereen uh, na hem ook. Uh, ja, Iedereen wil strengere straffen inderdaad. Het uitstellen van een wedstrijd um, ja, heeft dat zin. Uh, als de wedstrijd dan ingehaald moet worden, dan is dat echt een probleem voor de agenda. Tegenwoordig hebben die clubs het veel te druk. Vroeg of laat zal men er toch wel een, een, een oplossing voor moeten vinden. Want iedereen wil eigenlijk wel dat het strenger bestraft moet worden. Maar ja, moet dan een wedstrijd inderdaad helemaal uh, afgeschaft worden? Misschien moet je hem laten verliezen, de wedstrijd. Dan zijn het uh, meteen drie punten eraf natuurlijk. Daar durven ze nog niet echt over uh, te speculeren hier. Maar het maken van een statement is moeilijk. En men is er dan ook heel vaak bang voor dat dan de rellen eventueel nog buiten doorgaan. Want er komen ongetwijfeld aan rellen en allerlei toestanden. Um, de fans van A.S. Roma staan bekend om dit soort zaken. Niet alleen A.S. Roma, hè. Uh, Lazio heeft natuurlijk ook een bepaalde uh, slechte reputatie. zijn meer clubs. Uh, is dit ook een beetje afspiegeling van de maatschappij in Italië? Nou, in ieder geval met het racisme nu, als het daarover gaat, dat is nu echt wel weer een, uh, ja, iets wat veel voorkomt. Dat heeft er ook mee te maken nu dat er een nieuwe minister op integratie zit, die van Congolese afkomst is. Uh, sinds dat, uh, sinds zij daar zit, zien we ook weer de meest vreselijke racistische leuzen op muren uh, in de stad verschijnen over haar. Dus het racisme sowieso in Italië is een probleem in de stadions. Nou, dan heb je daar natuurlijk niet de meeste. Uh, Liefste schoonzonen zitten die daar, die daar zitten. En inderdaad, dan, dan is dat heel makkelijk. Het is soms ook tegen de eigen club gericht. Daar moet je een beetje op uitkijken. Want wat er nu gebeurt, is dat, dat er boetes worden uitgedeeld. Vanavond heeft AS Roma voor deze spreekkoren al 15.000 euro boete gekregen. Da, ja, daar heeft de club natuurlijk zelf last van. Die willen dat ook niet. Soms euh, ja, willen de supporters de club ook een hak zetten. als ze het ergens niet mee eens zijn. Dus dat, dit straft de supporters niet. Maar de, de club alleen natuurlijk. Dus euh, niet vreemd dat Galliani vandaag ook zei. dat euh, ja, het geweld hebben ze al de stadions uitgedreven. Dat moet ook lukken met spreekkoor. Want zo kan het echt niet verder. Misschien. Bedoelt hij dat de dus posten en de videobeelden, ja, de, de sporters moeten spotten om ze direct te pakken? Een stadionverbod misschien. Enfin, er moet echt iets gebeuren. Ja, maar als het massaal gebeurt, is het bijna niet te spotten. Want als je zou zeggen, het is één vak, dan kan je die allemaal in kaart brengen. En dan verhaal je gewoon die 50.000 euro een keer. Dan ben je er misschien snel vanaf. Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk dat ze er nu echt serieus over gaan nadenken... want uh, de reacties zijn niet mis deze keer. En wat ik al zei, de nieuwe minister van Sport... iemand uh, die uit de sportwereld zelf komt, Josefa Idem... Uh, ze kent het wereld goed. Bovendien is ze net als haar collega op integratie... zelf een genaturaliseerde Italiaanse. Mm -hmm. ja, ze is een Duitse van oorsprong. Dus het zou ook wel pleiten voor haar... als zij juist hier een speerpunt van zou maken. Uh, ik kan me voorstellen dat ze dat ook wel zou willen... Dus ja, wie weet dat er nu wel wat gebeurt. Goed, we volgen het en jij doet dat voor ons ter plekke. Dank je wel. Dan gaan we door naar Frankrijk, want uh, ook daar uh, zijn er rellen vanavond. Je kan het je bijna niet voorstellen. De viering van het kampioenschap van Paris Saint-Germain... is vanavond in Parijs uitgelopen op ernstige ongeregeldheden. In de Franse hoofdstad is onze verslaggever Ron Linker. Ron, goedenavond. Goedenavond, Jack. Wat en waar ging het mis? Het begon bij Trocadero, niet zo heel ver van de plek waar ik nu sta, onder de eiffeltoren. Bij Trocadero hadden de spelers van Paris Saint-Germain op het podium moeten komen... en daar uh, genieten van een, een bad van hun supporters. Ibrahimovic, Beckham, et cetera. Maar hun bus vanuit het stadion de Prens op weg naar Trocadero... die liep al vertraging op doordat supporters ervoor gingen lopen... om hun fans te begroeten, om hun spelers te begroeten. Toen ze hier aankwamen, toen braken er relletjes uit... Uh, mensen beklommen allerlei stellages van bouwvakkers... waardoor er een uh, gevaarlijke situatie ontstond. die dingen konden omvallen. De politie voerde charges uit, er werden rookbommen en traangasgranaat gegooid. En toen uiteindelijk werd een, een boottochtje over de scène door de spelers afgelast. Mensen die urenlang langs de scène hadden staan wachten... die wisten toen niet meer ja, wat ze moesten gaan doen. En dan, toen zijn er op verschillende plaatsen in de stad relletjes uitgebroken. Hoe groot is de schade? Is er al enige sprake van? Nou, wat je hier ziet is uh, ingeslagen ruiten en uitgebrande autowrakken ja. links en rechts. Is, uh, dat, dat lijkt het dat wel om te gaan. Zijn. Een, een, een handjevol mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, en verder zag ik op televisie een, een bus met toeristen... Die uh, werd aangehouden hier vlak bij de Eiffeltoren. Door de uh, supporters of hooligans, raddraaiers, hoe je ze ook wilt noemen. En toen werd het, de bagageruimte opengemaakt. En daar werden koffers uitgestolen. Uh, die bus die kon uiteindelijk wel verder rijden. Maar uh, ja, wat een feest had moeten worden voor Paris Saint-Germain. Is, uh, is uitgedraaid op een fiasco. Ja, merci. Maar wat een je Dankjewel. De Ronde van Italië had vandaag een rustdag en die kwam goed van pas. Ik heb het uiteraard over wielrennen. Morgen wacht het peloton de eerste echte bergetappe. Die is 167 kilometer lang en gaat van Cordenon naar Alto Piano del Montasio. Misschien dat het morgen een mooie dag kan worden voor Robert Geesing... de nummer drie in het algemeen klassement. En dus ook een mooie dag voor de Blancos en een van de ploegleiders. Michiel Eliassie, jij, je klinkt heel opgewekt. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Jack. <laughs> Hallo. Michiel, uh, Robert ja. Geesing staat zeer knap derde... Um, ja, je kan uh, eigenlijk zeggen, is dat volgens planning of is het iets meer? Uh, nou, ja, we, nou ja, volgens planning, uh, je hoopt altijd dat, uh, dat de planning zo, uh, zo verloopt natuurlijk. En, uh, uh, maar dit is wel, uh, ja, dit is, dit is buitengewoon goed en uh, we hadden vooraf als doel gesteld het podium. Dus op zich zijn we op de goede weg, maar ja, uh, er zijn nog twee weken te gaan. Maar uh, ja, De eerste week zijn we goed doorgekomen en uh, met de derde plek mogen we meer dan tevreden zijn. Was je blij met de rustdag? Uh, ja, ik denk uh, renners zowel uh, als personeel waren, waren blij. Het is toch, uh, wat ze niet op tv vertellen, is dat er uh, lange verplaatsingen zijn. Dus uh, we zitten soms nog drie uur in de bus uh, naar het volgende hotel. Dus het was een welkome rustdag uh, voor iedereen, uh, zowel, uh, zowel renners als personeel. En hoe heeft Robert uh, de rustdag doorgebracht? Hij is vanochtend uh, anderhalf uur uh, gaan fietsen en daarna nog een half uur op de rollenbank. En uh, na, uh, net voor het eten heeft hij nog een, uh, een half uurtje zitten zweten op de, op, de, op de home trainer en uh, ja, hij zit nu aan het, uh, aan het diner. Dus uh, ze, hebben, ze hebben zich niet verveeld vandaag. Wat moet ik me voorstellen van zo'n diner? Wat eten die mannen? Goh ja, we, we hebben koks bij, dus uh, ze hebben vandaag uh, gewoon weer uh, de, de pasta en de, uh, het vlees en de, de salade. En, uh, we hadden ook een jaar in het midden, dus uh, de taart uh, kon ook niet uitblijven. Dus dat was een beetje diner voor, uh, voor vanavond. Heel goed. Wat kan je vertellen over die etappe van morgen? Ja, nou ja het, is, uh, het, het is een lastige rit natuurlijk. De eerste, uh, eerste aankomst uh, echt bergop. Um... Uh, ze, zeer Steile klim met uh, stukken tot bijna 20%. Uh, en, een, uh, en een bergrit uh, vlak na de rustdag Het uh, is altijd maar af te wachten hoe, uh, hoe het peloton dat verteert natuurlijk. Ook, uh, ja, ook bij ons in de ploeg uh, ja. uh, wachten we met spanning af. En uh, ik denk dat morgen gewoon al heel veel duidelijk wordt over, uh, ja, over wie er echt goed is. De echte bergen zijn nog niet geweest. Dus, uh, dus uh, het wordt een spannende dag morgen. De slotklim naar Alto Piano del Montaggio. Hoe goed kan Robert daar, denk je, uit de voeten? Ja, ik denk, ik denk heel goed. Hij heeft volgens mij bewezen dat hij gewoon uh, uh, heel goed in orde is. En dat zie je uh, natuurlijk aan het attente rijden van hemzelf en de ploeg, Maar ook vooral aan de, aan de uitslag in de, in de tijdrit waarin hij 11e hoort. Uh, dat betekent dat, uh, dat zijn conditie gewoon heel goed is. En uh, ja, wij, hebben, wij hebben er alle vertrouwen in dat, uh, dat hij goed met de beste mee gaat kunnen. Uh, en als we op het podium, ik, uh, zal, dat ook, uh, zal dat ook zeker moeten. Um, maar wij, wij verwachten gewoon dat hij, uh, dat hij de vorm pas kan houden. En hij met de beste mee, uh, mee morgen omhoog gaat. Ja, beste meegaan. Uh, of is het uh, een dag van aanval? Puur voor de aanval? Is dat nog te vroeg? Nou, um, ik, nou ik denk dat dat te vroeg is. Ik, uh, wat ik net zeg we moeten nog twee weken. Uh, we staan er heel goed voor. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we dit uh, kunnen consolideren. Uh, en de laatste week is nog zo zwaar dat, uh, dat als we er nog steeds zo goed voor staan... dat we, dat we zeker gaan proberen met aanvallen nog meer, uh, nog meer te bereiken dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Het was afgelopen zondag honden weer in de Giro. Hoe zijn de voorspellingen voor de komende dagen? Ja, Morgen was het geloof ik wel goed. Voor, de, voor het tweede deel van, de, van deze week geven ze wat minder weer uh, af. Dus ik, uh, we, we hopen dat het... Uh, ja, dat de regen een beetje uitblijft. Dat is toch altijd uh, iets minder leuk uh, koersen dan, uh, de, ja, dan met het zonnetje natuurlijk. Maar uh, op tv uh, kan ik me voorstellen dat het een, uh, dat het een hoop spektakel oplevert. Alleen uh, voor de renners is het iets minder. Nee, wij zitten graag voor de tv, want wij zitten ook constant in de regen. Dus wat dat betreft gedeelde smart. Eh, ja. Toch <laughs> nog heel eventjes. Gezing doet het goed. Uh, uh, de Blanco-ploeg doet het goed. Uh, blijft Blanco Blanco voor de Tour? Uh, nou, voor zover ik weet uh, voor zover ik weet wel. Ik, uh, ik geloof niet dat ik uh, meer weet dan, uh, dan jullie, dus uh, uh, we wachten nog altijd op, uh, op nieuws van een, uh, van een eventuele nieuwe sponsor. En uh, ik hoop dat we met de prestaties hier in deze Giro uh, in ieder geval uh, een sponsor over de, over de streep trekken om, uh, nou, om deze mooie ploeg in ieder geval in stand te houden. Ja, zolang jij de Giro blijft zeggen in plaats van de Giro, gaat de postbank zich niet melden. Nee, nou, nou ja, misschien dat we een beetje genoeg hebben van de banken. Ja, lijkt me wel. Dank je wel. Veel ja. succes. Oké, okay, is goed. Dank je wel. Tennis, tennis nieuws. Kikki Bertens heeft zich op een overtuigende wijze geplaatst... voor de tweede ronde van het greville in Rome. Ze won in de Italiaanse hoofdstad met 7-6-6-1 van Francesca Chiavone, Eveneens Italiaans. En eerder vandaag zorgde ook de Engelse Laura Robson voor een verrassing. Ze verslaat Venus Williams met 6-3-6-2... Uh, she ain't seen nothing yet, want uh, de revanche kan komen van de familie Williams... want de volgende tegenstander heet Serena Williams. Dit was hem voor vandaag. Morgen zijn we weer opnieuw om 10 uur met Langste Lijn. En ook aandacht voor Stanley Menzo, die morgenmiddag gepresenteerd wordt... als nieuwe coach van de Belgische eerste klasse Lierse SK. Zometeen het oog op morgen gepresenteerd door Eva Jinek. Dit was Langste Lijn voor deze avond. Fijne dat Dag.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 Dit is Radio 1.